Hella weet heus wel dat bij Ties de beste zeelui van het eiland zit. Ha, ha, de beste zeelui. Zie oh, me, Doekse, boer Ties van kunnen. Een benden is het. Nou, maar als ik mijn leven voor een ander waag, dan wil ik er zelf ook wel wat van, eh, van terecht zien komen. Huh? Van terecht zien komen? Ja, natuurlijk, man. Als het mee zit, dan wil ik er ook graag wat beter van. Oh? Ja, ja, wil je er beter van worden? Nou, nou dan weet jij je ook al niet veel beter dan dat zootje. Ja, wat raas kan je nou toch gillen? Ja, dat is toch heel normaal? Hier, neem nou die houtslever van vandaag. Ja. Ties heeft een bemanning gered. De schipper in kluis. Nou, dan is het toch heel normaal dat Ties daar ook de voordelen van trekt. Ach. En niet alleen dat Ties de reddingspremie krijgt.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 Jij bent besmet door die jongen. <laughs> Ik besmet door Arjen. Ja. Die hel. Het is misschien eerder andersom. Ja, ja. Ja, ja. Arjen.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 hoe laat zou het zo ongeveer zijn, Joukje? Uh, het is al bij zes. Ik zou dadelijk maar een goede tuk maken als ik jou was. Kijk eens aan, daar komt je baas aan, Joukje. Ja, meneer wordt netjes thuis gebracht. Alsjeblieft daar. Ik. Schoon ondergoed en een paar dekens. Kun je het zo meenemen? Ja hoor, dat zal wel gaan. Oh, oh. Wat moet jij hier?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 Ik kan dat eh, droge goed wel naar Ties brengen, Arjen. Ik moet toch terug. Hé? Ja, dat is goed. Maar bij mijn Mim liggen ook nog wat kleren. Nou, kom op de kar man. Dan ga je wel langs je huis. Ja, dat is goed. Tot kijk allemaal. Ja. En, en slaap me lekker uit, Arjen. Hoi, hoi. Arjen en Sibes samen op het stap. Het lijkt wel of ze vrienden zijn geworden. Ja. Zullen we dan hun stof mee? Ik moet zeker dat ze samenwerken in de eendenkooi. Waar blijven jullie nou? Dat liever een bak koffie voor me. We kijken dat tweetal na, samen op de kar. Hé, eh? waar? Huh? Ha! een mooi stel voor de bokkenwagen, die twee. We moeten straks maar eens kijken hoe het er bij de eendenkooi voor staat, Arjen. Eh? Na die storm.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 Er zo, komen op dagen om te helpen met het zand. Ja, het is geweldig. En het mooiste eetje vind ik wel dat de van de twee reddingsboten erbij zijn. Ties van Cullen en Aikensmit, ja, ja. mijn broer Siebe en mijn Zoenen. Ja. en Siebe Beeren en Aijen. Ja, Die ook nog. Ziezo. Zo. Als melk is gedaan, moet ik koffie op het vuur staan. Ik zal alleen schenken, Wim. Ga maar lekker zitten. Was er nog veel schade bij de kooi, Arjen? Nee, helaas niet veel. Ik heb het allemaal weer in orde kunnen krijgen. Alsjeblieft, Mim. Koffie. Dankje, mijn kind. Jij ook nog laatst? Nee, ik hoef niet meer. Oh, geef mij nog maar. Goedemiddag samen. Jatke. Kind, wat is er met jou? Oh, met mij is er niks, maar moest even weg van huis. Hoezo? Oh, het is met taar weer ongare aardappelen met aangebrande bonen. goeie. Ja, ja. dat is hij vandaag wel door deze geen over jouw taar gesproken. Ja, dat begrijp ik.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 En dan ga ik meteen maar weer, want ik heb liever niet dat mijn ta oh, Wacht nou toch even, mijn kind. Drink een kopje koffie mee? Nee, nee, echt niet. Ik ga maar liever. Goedenavond maar weer. Dag, je hebt het. Arjen, kom je even? Hè? Huh? Ja, Ja, dat is goed. Arjen. Ja? Hoe is het nou met jou?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 Maak je geen zorgen. Alles komt te heus wel goed. Tuurlijk.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 Twee zoons, twee boeren. De oudste, Arjen, hier in het kooihuis. En voor Laas een andere plaats. En dat zou nou zo goed kunnen, hè? Nekes Oene heeft land te veel en wij kunnen ook wel wat akkers missen. En op de duur legt Nekes Oene het beltje er bener. En dan krijgen Jiltje en Laas ruimte genoeg. Ah, oh, dat zou mooi zijn. Twee getrouwde zoons...